7 uur onderduift Nederwit met het NOS-journaal. De minister van Buitenlandse Zaken in Bahrein ontkent dat er met scherp is geschoten op demonstranten. In de hoofdstad Manama veegde de politie vannacht het centrale plein schoon. Volgens mensenrechtenorganisaties vielen er zeker drie doden... en raakten tientallen mensen gewond door het optreden van de politie. Sinds maandag demonstreerden duizenden mensen voor meer rechten. Ook in andere landen in de Arabische wereld wordt de roep om hervormingen groter. In Libië waren er in vier steden protesten tegen het regime van Gaddafi... Er komt maar weinig informatie naar buiten over hoe het eraan toe gaat in Libië. Ook in Jemen hebben duizenden mensen opnieuw betoog tegen het regime van president Saleh. De Radboud Universiteit in Nijmegen neemt maatregelen om zelfmoord onder studenten te voorkomen. Aanleiding zijn twee suicidegevallen vorig jaar. Volgens de universiteit komen steeds meer studenten in de knel. Door geldgebrek of het bindend studieadvies. Daarbij kan een student worden verplicht te stoppen vanwege de slechte cijfers. De Radboud Universiteit wil er vroegtijdig achter komen dat het niet goed gaat met een student. Onder andere studieadviseurs, mentoren en docenten moeten zulke signalen voortaan bij elkaar brengen. Ook komt er een contactpersoon die de problemen bijhoudt. Volgens de universiteit is zoal één student op tijd in contact gebracht met hulpverleners. In België wordt op ludieke wijze gevierd dat het land het wereldrecord kabinetsformatie heeft verbroken. Op verschillende plaatsen is met muziek, friet en bier gevierd dat er na 249 dagen nog steeds geen nieuwe regering is. In Gent gingen tientallen mensen uit de kleren als protestactie. En vanavond is daar nog een groot volksfeest. Ook in andere plaatsen wordt met een knipoogactie gevoerd tegen het uitblijven van een nieuw kabinet. Zo werd er een klaagmuur gemaakt waar betogers hun frustraties kwijt kunnen. En het Vlaams Belang deelde bananen uit omdat België volgens de partij nu op een bananenrepubliek lijkt. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, minima iets onder nul. Morgen in het noorden bewolkt, maar elders opnieuw zonnige periode. Tort dan 2 graden in Groningen en 6 in Limburg. Dit was het NOS-Journaal. ANWB-verkeersinformatie met nog zo'n 30 kilometer aan files. Op de A1 Hengelo-Apeldoorn loopt het vast tussen Rijssen en Markelo over 6 kilometer. Er is daar een vrachtwagen gekanteld vanmiddag. Het opruimen daarvan gaat nog de hele avond duren volgens Rijkswaterstaat. En zolang is de rechterreis ook afgesloten. Ik kan het best een andere route kiezen. A2 Amsterdam-Den Bos, Daar staat tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn 5 kilometer. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda... daar is een ongeluk gebeurd tussen Breda-Noord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 Gewoon op ebook.nl. E. Langs de lijn met geo lippens. Goedenavond een extra vroeger langs de lijn vanavond, en dat heeft natuurlijk alles te maken met het voetbalavondje dat voor ons ligt. Drie wedstrijden met Nederlandse clubs in de Europa League vandaag. Vanmiddag won FC Twente in het Ijskoude Moskou al met 2-0 van Rubin Kazan. Straks om 5 over 9 Lille tegen PSV. En zojuist om 7 uur begonnen in Brussel. Het koninklijke anderleg tegen Ajax. Verslaggevers in het constant van de Stokstadion zijn Frank Wilaat en Ronald van der Geer. Ronald, en die twee te... clubs met een rijk verleden, maar ja, de laatste tijd nog niet echt verwend met veel succes. Hè? Dat, dat zeker niet. Maar het zijn wel prevenproeven die aan elkaar gewaagd zijn. En dat zullen twee ontmoetingen in de Europa League moeten gaan, gaan uitwijzen. Frank de Boer had het over iets meer ervaring bij Anderlecht. Nou, dat zullen we dan vanavond op het gras hier in België gaan zien. Vijf minuten geleden begonnen aan dit duel. En de eerste kans is er al geweest. Het is nog 0-0 voor alle duidelijkheid. Maar Lukaku, het wonderkind uit Brussel, is al een keer weggestuurd richting Maarten Stekelenburg. En eigenlijk op het moment dat hij in de buurt kwam van het strafschopgebied... speelde hij de bal iets te ver voor zich uit. Waardoor Stekelenburg uit de goal komen redding kon bieden en is de stand dus nog 0-0. Op dit moment balbezit van Ajax en Eriksen. Edix probeert de steekbal richting Ebesilio. Dan denk ik gelijk had hij beter de andere kant op gekregen, gekund richting Soleimani. Daar liep ook El eh, nog in de buurt. Maar eh, hij koos dus voor de verkeerde. Anderlecht zat er goed tussen en kan nu gaan uitverdedigen. Doet dat in eerste instantie maar even helemaal achteruit richting Proto. De doelman van Anderlecht die al acht wedstrijden op rij de nul weet te houden in de competitie. Die is niet gewend om doelpunt om zorgen te krijgen. Daar zullen ze wat aan kunnen doen. Die jongens uit Amsterdam en Anderlecht komt er eh, weer aan via Luca. Die grote, sterke jonge vent. Die heel Europa wel graag zou willen hebben. Maar hij moet nog groeien. Althans, hij moet nog wat ouder worden. Boussoeva buitenspel. Aan de rechterkant gegeven bij Blind. En dus kan Ajax de vrije trap gaan nemen. En dat gaat Ajax doen via diezelfde Daily Blind. Nog even kijken naar de opstelling van Ajax. Eigenlijk uh, niet veel afwijkend uh, wat betreft de wedstrijd tegen Rode JC. Waar afgelopen zondag 2-2 werd gespeeld. Gregory van der Wiel is terug in het elftal. Hij was toen wat uh, snotterig en hij was ook uh, geschorst. Hij speelt nu weer rechtsachter. Opvallend is wel dat Demi de Zeeuw uit het elftal is uh, gelaten. Hij dus niet op het middenveld. Daar speelt wel Siem de Jong. En aan de linkerkant in Ajax aanval Ebi Cilio, Die nu misschien wel gezocht moet gaan worden door Eriksen. Dat lukt ook. Ebicilio aan de linkerkant draait dan uh, naar binnen. Gaat proberen te schieten. Nou, dat is nog best een aardig schot met het rechterbeen. Maar het stelt naast de goal van Proto. En zo blijft het dus na 7 minuten 0-0. zat nog een lekkere zwabber aan. En de, de doeltrap van uh, Proto in de richting van Leishak. Die heeft heel veel ruimte voor zich omdat Soleimani verstek laat gaan daar aan de rechterkant bij Ajax. Maar Leshaq gaat er slordig mee om. Bal over de zijlijn omdat er wat hulp komt van Van de Wiel. Via zijn voeten gaat die bal over de zijlijn. En Lesjak kan nu gaan gooien vanaf de linkerkant. Diepte zoeken. Natuurlijk richting Boussoufa. Alles gaat richting Boussoufa. Dat is de man van de eindpaas over, over het algemeen. En dat hebben we zojuist ook gezien in de richting uh, van Lukaku. Bal gaat opnieuw over de zijlijn. En ik denk dat Leshaq nog een keer mag gooien. Dat mag hij doen ter hoogte van het Ajax straks op gebied aan de linkerkant dus. Twee, drie mensen bieden zich aan. Nou, Kanu komt dan helemaal naar hem toe aan die linkerkant. Speelt de bal dan binnendoor. De bedoeling is Busufa. Van der Wiel zit ertussen. En dan zou Ajax aan uitbreken kunnen denken. Maar Mounia Hamdoui kan het balbezit niet houden. Althans, hij wordt verdedigd door Juhasz, de Hongaarse verdediger. Bal over de zijlijn. En in elk geval is het terreinwies voor Ajax. Want drie, vier meter voor de middellijn. Aan de rechterkant gaat Gregory van der Wiel gooien namens de Amsterdamse club. Maar op wie? Allemans staan in de dekking. Elam Louis -de met wat omtrekkende bewegingen. Aanname op de borst levert dan ook onmiddellijk weer in bij Boussoufa. Dus kan Anderlecht eruit komen. Doet Boussoufa slordig. Van de Wiel zit ertussen. En Ajax kan komen via Vertongen. Eriksen gezocht maar niet gevonden. Helemaal terug richting de doelman van Anderlecht. Proto en de diepte gezocht in de richting van Gillette. De middenvelder van de ploeg uit Brussel. En uiteindelijk moet die bal dan helemaal achteruit richting Biglia, die de aanvoerder van Anderlecht. En zo probeert Anderlecht er langzaam maar zeker uit te komen. Het vroege druk zetten van Ajax verstoort in elk geval de opbouw van Anderlecht. Biglia is een ervaren Argentijn, ondanks zijn jonge leeftijd. Want hij is pas 25 jaar, maar speelt wel in het nationale elftal. En is een beetje de bewaker zo, kort voor de verdediging, daar waar Bousoefa op dat middenveld de creatieve man is. Hij probeert nu te openen op Wasilewski aan de rechterkant. Daar zit Ajax tussen en dan kan Ajax aan. ...een uitbraak gaan denken, waren het niet dat Eriksen nogal wordt opgejaagd... ...en eigenlijk terug moet, de oplossing moet zoeken aan de buitenkant. In dit geval via Van der Wiel en dan uh, Alderwereld. Alderwereld die dus in het Belgische elftal met Lukaku en nu dus tegen Lukaku speelt. Ajax houdt balbezit via Ebisilio en op het moment dat ik het zeg... ...verliest de vleugelaanvaller van Ajax de bal en neemt Biglia de Argentijn over... namens Anderlecht. Hij heeft dat ruimte, middenlijn oversteken. Natuurlijk inleveren bij Boussouva, die begon helemaal stijf aan de linkerkant... ...en is inmiddels overal en nergens geweest... Maar... Maar voornamelijk nog niet helemaal aan die linkerkant waar hij begonnen is. De bal terug bij Stekelenburg. En die uh, haalt uh, uit richting El Hamdoui. Daar komt die bal uiteindelijk niet terecht. Maar uh, wel weer bij de uh, borst van Vertongen. Vertongen met de aanname. Ook de tijd om uh, eens te kijken waar hij naartoe wil met de bal. Hij kiest voor de linkerkant, voor Blind. Voor hem uh, Ebecilio die loopt in de dekking. Dus is dat niet zo'n goed idee. El Hamdoui komt ophalen. En dan uh, de diepte gezocht bij De Jong. Maar die wordt niet gevonden. Althans even overgeslagen. Suleimani gevonden uiteindelijk. Even de combinatie met Van der Wiel. Terug naar Suleimani en van de wiel. En dan al de wereld. Ook op de helft van Anderlecht gekomen. Diepe bal richting Eriksen. Goede bal ook. Wordt er onderschept. Elhamdoui met ruimte schieten. En oh, schiet een metertje naast. Is dat de eerste mogelijkheid van Ajax in ieder geval. En dat is in de tiende minuut kunnen we die noteren. Naar de kans van Lukaku uitstekende diepe bal in de richting van Eriksen. Komt dan min of meer per ongeluk. Want via de verdediger van Anderlecht voor de voeten van Elhamdoui terecht. En die schiet dan een metertje naast. Het eerste wapenfeit van Ajax staat in ieder geval op papier. Mooi dat, dat hij natuurlijk tussen de linies bewoog, zoals dat ze zo mooi heet. En eigenlijk niemand wist wie hem nou moest dekken. Daardoor de absolute vrijheid voor Munir El Jammer genoeg voor Ajax niet optimaal van geprofiteerd. Nou, dan kan Anderlecht weer eens wat gaan organiseren. Gillette stuurt dan uh, Lukaku weg aan de rechterkant. Maar keurig verdedigd door Jan Vertongen. Een handigheidje van Blind. Daarmee maakt hij de bal vrij. Aan Ajax linkerkant speelt El Hamdoui aan op de middenlijn. Maar die krijgt die bal zo wat op zijn strottenhoofd. Maar Ajax houdt wel balbezit met Eriksen. Die in de middencirkel wordt afgetroefd door Biglia. Paas direct gegeven op Suarez. Maar daar zit Ajax tussen met van de wiel. Een bal terug naar Maarten Stekelenburg. De eerste elf minuten dus zonder doelpunten. Dat was overigens op 1 oktober 2009 ook zo. wel een jaar geleden, niet meer dan een jaar geleden natuurlijk, troffen de ploegen elkaar ook. Toen bleef het lang 0-0. Ajax in de tweede helft op 1-0. Ander met 10 man. Maar toch kwamen de Brusselaars op 1-1. Dat is dus het doemscenario voor vanavond. Terwijl Lukaku nu over het uitgestoken been van Vertongen gaat. En... Boussoufa kan dan doorlopen. Dus houdt Anderlecht balbezit. En komt er uiteindelijk toch de vrije trap. Omdat ook Boussoufa een tikje krijgt. Lukaku ligt daar nog. Geblesseerd op de grond, waar hij zich nou precies vasthoudt, kan ik niet goed zien. Want hij ligt op zijn buik en daaronder is ergens een probleem. En de scheidsrechter, Rocky, de Italiaan, gaat kijken. De Italiaan, 38 jaar. Hij schijnt ook te kunnen boksen in het verleden. Maar uh, ja, voorlopig moet hij eerst even kijken wat er precies, precies met Lukaku aan de hand is. Die heeft zich inmiddels omgedraaid. Maar uh, het, uh, de plek waar het zeer doet, dat lijkt zijn bovenbeen te zijn... Grote, sterke jongen. Wel een fikse tackle te verwerken gekregen. Maar uiteindelijk dus niet voor gefloten. Een paar meter verderop wel gefloten. Daar staat Boussoufa nu klaar voor de vrije trap. Hij was ook het slachtoffer van die laatste overtreding. Nou eens kijken wat Anderlecht ervan kan maken. Want natuurlijk gaan nu de centrale verdedigers, de Hongaio-Has en Mazouk... De... Tjech uh, gaat mee naar voren. Uh, de bal uh, wordt weggewerkt uh, nadat hij door de Besoufa is genomen. Door de verdediging van Ajax. Maar Besoufa heeft hem weer. Halverwege de helft van Ajax aan de rechterkant. Brengt hem naar het midden. Daar is Cano, Maar die krijgt dan ja, bezoek letterlijk van Eno. Die klimt over hem heen. En kopt die bal weg. Dit is een uh, buitengewoon, heen, ja, buitengewoon aardige verdedigende actie van uh, Eno. Ajax krijgt vervolgens trouwens uh, de vrije trap mee. Dus is er nu zeker balbezit voor de Amsterdammers. Eno altijd uh, op jacht naar uh, het veroveren van de bal. En dat mag op uh, orthodoxe. Of ...op onorthodoxe wijze. In dit geval was het wat onorthodox. Het leverde Aijers wel balbezit op. Balbezit heeft de Amsterdamse ploeg nog steeds. Omdat Eriksen, dacht ik, een vrije trap kreeg na een overtreding. Krijgt hij niet. Wel een foutje achterin bij Anderlecht. Ebi maar dat wordt gecorrigeerd. De Jong kan nog verder. En dan is er die, die, die definitieve correctie wat Anderlecht betreft. Maar Ajax krijgt de bal weer terug van Kanu. Chilet verslikte zich. Ajax kan nog steeds doorlopen over de rechterkant. Sulemani van de wiel nu. Uh, die houdt eventjes in. De bal afgeven bij El Hamdoui. Oh, aardig steekballetje geprobeerd. In ieder geval in de richting van de Jong. Maar de bal te ver voor de Jong uitgespeeld. Ook te hard gespeeld. Dus Proto zit ertussen. En dan kan Anderlecht weer uitverdedigen via Biglia. En natuurlijk Boussoufa zo snel mogelijk zoeken. Biglia krijgt de bal weer terug. De Argentijn wijst ook. Daar moet je gaan lopen. Zegt hij tegen Boussoufa. Maar Boussoufa weet zelf heel goed wat hij wil. En als hij het niet weet, dan doet hij toch gewoon waar hij zelf zin in heeft. In dit geval niet naar Biglia luisteren. En dus uh, moet de Argentijn het zelf uitzoeken. Krijgt nu weer de bal. Toch maar breed leggen op Boussoufa dan. En dan aan de linkerkant uh, gezocht naar Lesjak. Lesjak uh, doorgekomen vanaf de links positie. Terugleggen op Boussoufa. Boussoufa zoeken naar het gaatje in de defensie bij Ajax. Maar vooralsnog niet gevonden. Want Ajax staat daar uh, prima. Uh, Kort op elkaar, dus is het moeilijk om elkaar te bereiken. En Anderlecht probeert het over de andere kant, maar is via Wazilewski waar ook opgekomen. Niet zo uh, uh, actief als uh, zijn uh, medespeler aan de andere kant. Maar Wasilewski moet inmiddels ook weer helemaal naar achteren. En dan komt uh, Suarez over de rechterkant voor Anderlecht, maar zijn uh, inzet wordt onderschept door Jan Vertongen, die vervolgens nog twee keer kapt en draait... en dan ook uh, zich ontdaan heeft van uh, Suarez. Ja, Anderlecht heeft een Suarez nog wel. Ajax is die natuurlijk kwijt. En dat is toch een man die het uh, verschil maakt. Het Ajax zonder Suarez had vervangen moeten worden door Bas Dost. Maar u weet allemaal hoe dat gegaan is. Daarom Elham Deouy nu diep in de spits. En Soleimani komt vanaf de rechterkant. Ja, het komen is oké, okay, maar uiteindelijk het paas van uh, de buitenspeler van Ajax wat minder. Elham Deouy was ongetwijfeld de bedoeling. Maar hij verstikt zich in al zijn ijver, in datgene wat hij wil, Soleimani. En dan kan uh, Les Jacques weer vandoor namens Anderlecht aan de linkerkant. Maar ook die is wat onzorgvuldig met het balbezit. En dus neemt Ajax het balbezit weer over na het eerste kwartier in het constant van de stokstadion. waarin beide ploegen dus een kans hebben gekregen. Lukaku, nadat hij de diepte in was gestuurd. Gestuurd door Maarten Stekelenburg. En een schot van dichtbij van El de dat naast de goal van Anderlecht ging. Daarom dus nog 0-0. Ajax achterin, even de rust bij Vertongen. Zoeken naar de vrije man, die is er niet. Hij heeft zelf al een vrijheid, dus hij kan ook rustig doorlopen. Terug naar Van der Wiel, daar waar het moment begon van Ajax. Vanuit de ingooi en toch maar weer terug naar Vertongen. Die wordt nu vastgezet, dus moet hij de bal snel doorspelen. Levert ook onmiddellijk in bij Wasilewski. En dan de diepte gezocht bij Boussoufa. Daar gaat de bal ver overheen. 1-0 zit er goed tussen voor Ajax. En die vindt dan uiteindelijk de jong en Van der Wiel. Van der Wiel is de man met de tijd en de ruimte om even rustig aan te nemen. En het spel van Ajax weer enigszins te organiseren over de rechterkant. Daar waar hij nu last krijgt van uh, Lukaku. Kijk of hij ook een beetje kan... Nee, dat is Cano die daar uh, staat te verdedigen. Ook al een naam die we met Ajax kunnen linken. Alleen is dat wat langer geleden dan uh, Suarez. Ebesilio inmiddels aan de linkerkant voor uh, Ajax. Naar binnen trekken. El Amdoi goed achter de spits weer opgedoken. Kan schieten. Gaat het ook weer doen. Nou, dit scheelt ietsje meer dan het metertje van de net. Ik dacht alleen dat schot even werd aangeraakt, maar dat is dus blijkbaar niet zo. Want Rocky, al eerder genoemd, onze Italiaanse vriend die vanavond de fluit in handen heeft en vaak in de mond, heeft besloten om een doeltrap aan Proto te geven. Die doeltrap is inmiddels genomen. Wasilewski heeft de bal heel eventjes beroerd. Vervolgens Masoeg en Johas de Hongaar is dan de volgende die hem mag krijgen. Dat zijn allemaal mensen in de achterste lijn van Anderlecht waar de bal dus even wat heen en weer gaat. Maar wat opvalt toch in de eerste fase van deze wedstrijd? Nou dat de het tempo vrij hoog, hoog ligt, dat het een vrij open wedstrijd is en dat beide ploegen wel. ...op jacht zijn naar voetballende oplossingen. En de lange bal eigenlijk nauwelijks wordt gehanteerd. Nu wordt uh, Lukaku gezocht, die even uit de spits komt wegzakken. Vervolgens verdedigd wordt door uh, Vertongen, maar niet goed. Suarez met een kans aan de rechterkant van het Zasopgebied. Maar de tweede goede redding van Maarten Stekelenburg is in feite Even wat uh, desorganisatie achterin bij de Amsterdammers. Op het moment dat Lukaku goed verdedigd lijkt te worden... ...maar de bal dan uiteindelijk via de kluts toch nog de diepte ingaat. Suarez wat sneller reageert dan Deli Blind. En Stekelenburg uiteindelijk met een prima redding... Voor naar voor Anderlecht in de 17e minuut van deze wedstrijd. Hij had een stifje in gedachten, maar het kwam er niet helemaal uit. Tot geluk van Stekelenburg. En na 18 minuten is het nu de 17 minuten herstel. Is het nog 0-0 dankzij Stekelenburg die die inzet van Suarez wist te stoppen. En Boussoufa met de corner nu vanaf de rechterkant. Alle lange mannen van Anderlecht natuurlijk weer mee naar voren. Bal richting de penalty stip. Daar wordt hij weggekopt achterin bij Ajax. En opnieuw ingebracht door Suarez. De man die de kans net miste richting Boussoufa. Zijn we weer aan de rechterkant met Deli Blind er tegenover beland. En via Deli Blind kan Ajax dan uitverdedigen. Dat hoop je dan tenminste als Ebecilio snel genoeg. is dus Suarez is sneller. Het mag door, zegt de scheidsrechter. En dan is Ajax ineens in overtal met zijn vieren tegen drie van Anderlecht. en moet de mannen uit Brussel ineens heel hard terug. Ebicilio aan de linkerkant met wat ruimte. En wat tijd ook. Goeie bal richting El zegt. Die komt een teenlengte tekort en baalt dus een stekker dat hij die counter niet kan afmaken. Maar dit was een heel goed moment voor Ajax met dank ook aan Rocky die daar zomaar liet doorspelen waar iedereen dacht hij gaat een vrije trap geven. En dan uiteindelijk Ebicilio met heel goed direct de voorzet gegeven. Niet wachten, niet kijken, gewoon weten. Daar hoort hij te staan. Dus daar moet hij dan ook maar zijn. En dan net dat teenlengte tekort. ...kort voor El Hamdoui om die kans af te maken. Zo heeft ook Ajax een tweede hele goede kans gehad. Een corner blijft er uiteraard nog wel uh, staan... ...die genomen wordt uh, door Soleimani. Vanaf de rechterkant gekopt wordt ook door Vertongen... ...maar over de goal van Anderlecht. En dan is al het gevaar van Ajax dus weg. Maar hij genoot voor de tweede keer dus behoorlijk wat vrijheid... ...Munier El Hamdoui. En je zou kunnen zeggen, ik weet niet of dat ook over de landsgrenzen geldt... ...maar drie keer is scheepsrecht en dat zal ongetwijfeld ook een Belgisch spreekwoord zijn. Dus moet de goal van El Hamdoui aanstaande zijn. Proto is de man die in het rood gekleed de doeltrap neemt. Voor... Voor Anderlecht. De bal gaat naar Wasilewski. Moet hij wel even voor worden aangeroepen. Want hij was even met andere dingen bezig. Hij weet nu ook niet waar hij die bal naartoe moet spelen. Dus moet het maar weer terug. Je ziet het aan alles. Wat dat betreft is het een uitstekende meme-speler. De twee centrale verdedigers spelen weer rond. En Anderlecht heeft de bal nu via Biglia. Biglia steekt de middellijnen over en vindt Kano. Even de combinatie. Dat loopt prima. Die korte combinatie. Maar dan aan de linkerkant uh, Joa zoeken. Dat is een beetje een probleem. Ook Anderlecht mag nu doorgaan. Waar Ajax denkt, daar komt een vrije trap. Boussoufa moet dan even achteruit. Richting Wasilewski. Nu weet hij wel waar hij met die bal naartoe toe moet, namelijk zo snel mogelijk naar voren toe, richting Soares, langs Blind, Soares kan doorlopen, richting Stekelenburg, voorgeven, Lukaku, nou, die moet eigenlijk zitten, maar als hij hier überhaupt niet aangeraakt was door een Ajax-Ziet, was hij gewoon twee meter naast gegaan, Het was een honderd procent kans voor Lukaku, maar raakt de bal volkomen verkeerd, wat was dat, dat hij ongelooflijk vrij kon staan en Soares zo gemakkelijk langs Blind kon lopen, het gaat allemaal ietsje te gemakkelijk daar achterin, en ja, Lukaku, die denkt ik raak hem even in één keer, maar had hem gewoon naastgeschoten als er niet een Ajax ziet tussen had gezeten. Daar komt Ajax opnieuw goed weg. Maar zo is het, en dat is een conclusie na 20 minuten, best een hele aardige wedstrijd. Met kansen en twee ploegen die dus aan elkaar gewaagd zijn. En dat is toch ook wel een beetje de voorspelling geweest. Dat deze ploegen niet heel ver uit elkaar zouden liggen. En misschien pas in de slotfase zie je het echte verschil als misschien de ervaring gaat spelen. Maar dit zijn twee voetballende ploegen die een hoog tempo hanteren. En het publiek verveelt zich dus in het constant van de stokstadion. Geen moment. 1-0 heeft de bal voor Ajax. Ja, moet hem dan naar Van de Wiel spelen. Maar doet dat eigenlijk iets te gemakkelijk? De bal ver voor Van de Wiel... Anderlecht heeft inmiddels gegooid. Lukaku is gevonden. Mustafa neemt over. En die draait even weg bij Eno. Je moet even oppassen nu dat na die kans van Lukaku je niet het momentum... zoals dat al zo mooi heet in het voetballen aan Anderlecht geeft. Daar waar het tot nu toe gewoon nog redelijk gelijk op gaat qua voetballen. Wasilewski voor Anderlecht aan de rechterkant. Even terug richting Masouk. Masouk dan ook de breedte eventjes in. Maar daar is hij weer. Boussouva helemaal tegen zijn achterlijn, tegen zijn eigen achterste linie aan. Maar daar wel eventjes gewoon om de bal te voelen. Kano dan met de diepte gezocht bij Lesjak. Lesjak probeert. Probeert dan in balbezit te blijven, maar wint het daar niet. Van Suleimani, die is even komen helpen verdedigen. Dat mag ook wel als een directe tegenstander is doorgelopen richting de helft van Ajax. En Anderlecht blijft met veel pijn en moeite, maar wel in balbezit. En dan stuikelt Canoe en krijgt Anderleg de vrije trap. En dan moet Eno de dader zijn. Uh, en die wordt ook al zodanig aangewezen. Het is een vrije trap straks aan de linkerkant. Je zou bijna kunnen voorspellen dat Busufa die vrije trap gaat nemen. Nou ja, dat, dat is ook zo. want Dat is de man van alle spelhervattingen. Ja, dan kijk ik even naar de verdediging. Die schuift weer massaal op. Biglia is dan de man die het fort moet bewaken. Maar alle aandacht gaat natuurlijk uit naar het strafstopgebied voor Maarten Stekelenburg. Want hoe gaat Anerijks anticiperen op die overmacht nu in dat strafstopgebied. Op die vrije trap van Busufa. Dit inlopen is daar. Die bal is heel diep. Zo. Diep dat Maarten Stekelenburg hem eigenlijk vrij gemakkelijk kan vangen. Na 22 minuten blijft het dus 0-0. Snelle spelhervatting. Ebicilio namens Ajax aan de linkerkant. Haalt een ookval een ingooi uit een overstapje. Omdat Gillette uiteindelijk de bal over de zijne speelt. Gillette, Belgisch international, en uh, speelt nog niet zo heel erg geweldig. Eriksen wordt geacht dat verder naar achteren te gaan. En dus doet uh, Blind de ingooi. Nee, niet Blind de ingooi. Blind uh, houdt de bal wel even bij zich. Maar de ingooi gaat naar Anderlecht. En dat Blind uh, de bal bij zich houdt. dan gaat, uh, hm. er moet nu iemand, denk ik, naar de tribune toe. Nee, dat nog niet. Hij, hij wijst wel richting de Spelerstunnel. Maar uh, het is slechts een waarschuwing van de scheidsrechter... richting de bank van Ajax. En uh, iemand die dus... Aanmerkingen heeft op de leiding, omdat de ingooi, door, uh, dat het op de verkeerde plek is genomen, dan wel slecht is ingegooid. Overgaat naar Anderlecht. En we zijn er bij uh, Juas aan de linkerkant gekomen, bij uh, Anderlecht. Die probeert in de diepte uh, daar kanoe te bereiken. Een hele, ja ja, wel. Kanu nee, en ja. Lukaku. Het probleem ja. is, ze lijken heel erg op elkaar. En ze hebben ook allebei oranje schoentjes aan. Dus dat helpt ook al niet. Ajax in ieder geval komt daar goed uit. Want wie ook de bal had daar in de hoek, Ajax heeft het overgenomen. Van de wiel laat hem weer over de zijlijn lopen. Waardoor nu Kanu um, is dat. Ja, die krijgt de bal nu ingegooid. Kanu met uh, de bal aan de voet. Gaat eens even om zich heen kijken. Lukaku komt uit de spits zakken. Dan is daar Lesjak aan de linkerkant. Lesjak, makkelijk balletje. straf op gebied. Linkerkant, Lukaku aanname En dan ja, tegen Van de Wiel. Aan. En dan appelleert het hele stadion voor Hens. Zegt ook, ook Nukaku Hens. Ja, dit was ook Hens. Maar ik denk dat Rocky daar iets te ver van stond. Of interpreteert van nou ja, hier kan dan Van der Wiel echt niks aan doen. In elk geval is de angel uit de aanval van Anderlecht Het protesteren zorgt ervoor dat Ajax bal balbezit overneemt. Ebicilio nu Eriksen heel diep stuurt. En die bal is dieper dan Eriksen ook maar kan belopen. En uiteindelijk is Proto het eindstation. En dat is de keeper van Anderlecht. Biglia neemt weer over. Maar dit was Hens van Van der Wiel in het Ja, Tot nu toe heeft Ajax Rocky nog niet tegen. Dus... Dat is niet zo heel erg verkeerd. Dit was eigenlijk wel een penalty waard voor Anderlecht. Maar dus niet gegeven. Nu wel een vrije trap. Maar op een plek waar Anderlecht hem liever niet had gezien. Dat die bal uiteindelijk stil kwam te liggen. We gaan nog een keer naar dat moment kijken. Waar Van der Wiel, ja hij heeft zijn hand daar wel. Maar beweegt zijn hand niet naar de bal toe. Hij hangt daar. Hij hoort daar niet te hangen. En dan heb je altijd zoiets van een scheidsrechter. Zou hem wel kunnen geven. Zou hem niet kunnen geven. Nou, Ik denk dat het hele stadion hier had gefloten voor een penalty. Maar Rocky heeft dat ding in zijn hand. En die fluit niet. Die steekt hem dus niet in zijn mond. Vrij trap genomen. Ander legt... Uh... Diepe bal geprobeerd te zoeken richting de voorhoede. Maar onderschept door Ajax. En op het moment dat ik het zeg heeft Ajax alweer ingeleverd bij Biglia. Biglia over de middenlijn. Even langs Eno. Keurige solo. Maar dan proberen Lesjak te bereiken. Lesjak struikelt dan bijna over zijn eigen benen. En houdt uiteindelijk zelfs geen ingooi over. Anderlecht wil wel gooien maar mag niet gooien. Lesjak moet dus de bal weer inleveren. En zo hard als hij kan weer teruglopen naar de linksbackpositie. En moet de bal geven aan Van der Wiel. Want hij mag ingooien. Van der Wiel was degene die Lesjak het leven even uh, ja, onmogelijk maakte daar aan die linkerkant. De ingooi gaat richting Elham Dewey. Met een makkelijke uh, lichaamsbeweging is hij dan Biglia kwijt. Is Eriksen, uh, nee, Sim de Jong de man die uh, namens Ajax balverlies leidt. En Levski dan? Ja, ook weer balverlies, want het is een lange bal naar voren. Maar daar staat helemaal niemand halverwege de helft van Ajax in de as. En dus is uh, Vertongen degene die hem aan de voet heeft gehad. Deli Blind inmiddels gevonden. Eno wordt opgejaagd. Draait ook erg makkelijk weg over de middenlijn heen. Helft Anderlecht gevonden. Linkerkant, Ebicilio, balletje aan de voet. Een beetje, dreig, een beetje Kijken. Dan toch maar weer terug naar Jan Vertongen. Die daar wat vrijheid geniet. Zo rond de middellijn. Ook hij weer met het balletje aan de voeten. Zo is Ajax wat aan het zoeken. Wat aan het schaken. En aan het zoeken naar een gaatje in de nu toch weer hechte anderlegdefensie. Want er staan vier man op rij. Daar staan er drie kort bij. En het vindt daar nog maar eens een keer een, een, een, een gaatje in. Dan zal je als Ajax zijn. er toch heel erg moeten bewegen. En van links naar rechts moeten sleuren. Dat gebeurt niet. Dan aan de rechterkant Sulemani Nu een snelle actie. De Jong. De jong, en die draait even om zijn as. Hij een goede kappenweging, Kapt zich ook vrij. Maar nu nog een vrije man vinden. En het staat daar helemaal vol met witte hemdjes van Anderlecht. En dus moet je de zijkant bezoeken. Doet hij ook. Aan de linkerkant, Epicilio. Die gaat dan vervolgens ook naar binnen. Dat is dan allemaal gedoemd te en mislukken. Eno met een wat ongelukkige kopbal. zeg ik heel voorzichtig. Lukaku zit er dan tussen. Maar van de wiel grijpt in richting Stekelenburg die bal. En dan kan Ajax weer opnieuw gaan bouwen. Het is logisch dat het tempo er heel even uitgaat. Dat je even gewoon in balbezit De bal wilt rondtikken. Want je kunt niet voortdurend in een hoog tempo proberen aan te vallen. En te ...te verdedigen en uh, dan maar uh, te kijken waar het schip strandt. Want dat gaat niet de hele tijd goed. Ja, aanvallend wel, maar verdedigend laat Ajax ook de nodige steken vallen. Nu helemaal geen beweging tot ergernis van Vertongen. Die moet dan breed naar al de wereld. De enige Ajax-ziet nog op de eigen helft. En dat betekent dat het erg druk is op de Brusselse helft. En dus ook onmiddellijk door Van de Wiel. De bal wordt ingeleverd bij Lesjak. Dan is Anderlecht met Lukaku in balbezit op de helft van Ajax. Die draait eigenlijk makkelijk weg van 1-0. En dan is Canoe gestart aan de linkerkant met die lange benen en die grote passen. Maar ja, dat moet je wel kunnen coördineren wat het hoofd wil. En als je heel lang bent moet dat nou ja, naar de voeten geseind worden. En dat duurt even. En dat gaat bij Canoe even mis. Want Canoe had van alles moois in gedachten. Maar dan moet je voor het uitvoeren van al dat moois wel eerst een goede aanname hebben. Dat gebeurt niet. En Ajax heeft dus nu gewoon de hoogte van het eigen strafstopgebied de mogelijkheid om in te gooien. Dat gebeurt richting Suleman. Die makkelijk wegdraait van Canoe. Dan gaat Canoe weer in de achtervolging. Tikt de bal aan en mag Ajax weer gaan ingooien. Weliswaar nu een 10, 15 meter verder. Dat gaat uiteraard van de wiel weer doen. 27 minuten spelen we inmiddels. Het is nog altijd 0-0. Er komt zelfs een vrije trap omdat Canoe iets te agressief verdedigde. Die vrije trap is naar achteren gespeeld naar Maarten Stekelenburg. Jan Vertongen heeft het bal bezit voor Ajax. Jan Vertongen en voorin opnieuw geen beweging. Deze keer alleen geen geïrriteerde Vertongen. Gewoon de bal maar breed leggen richting Van de Wiel. Van de Wiel kan dan ook de bal nergens kwijt. Ook in de breedte niet, want daar loopt Boussoufa keurig tussen de bal en Eno in. Dus moet de bal weer terug naar Vertongen. Vertongen halverwege de eigen helft. En uh, langzaam maar zeker trekt Anderlecht zich weer terug ook op uh, de eigen helft. Dan maar naar links proberen even bij uh, Deli Blind. Elham uh, Dui komt even uit de spits. Ebicilio achter Ebicilio gespeeld. Een metertje, die was net aan het diep gaan. Ja, dat werkt natuurlijk niet. En dan kan Anderlecht via Wazilewski uh, gaan gooien. En zo weer in balbezit komen. Bal richting Suarez. Blind kruipt dan bij Suarez op de rug. Maar dat schijnt allemaal te mogen vandaag. Want 1-0 mocht dat eerder ook al. Dus daar heeft Blind uitstekend opgelet. En die doet dat nu gewoon even dunnetjes nog een keer over. En Anderlecht moet het nu in plaats van over de rechterkant over de linkerkant proberen bij Biglia. En Anderlecht doet eigenlijk hetzelfde als wat Ajax doet. Even achterin de bal rondspelen. Even kijken waar de ruimtes liggen. Maar ook bij Anderlecht zijn die moeilijk te vinden. Ja, klimmen mag vanavond. Uh, wippen niet, denk ik. He, dat staat er allebei in speeltuin dus aangelopen. Ze lopen hier wel bloot rond. Ze dus lopen hier wel bloot rond. Maar dat is dan te, protest, geloof ik, tegen de, de iets te lange uh, coalitieonderhandelingen in uh, de politiek. Goed, wij gaan ons maar op het voetbal concentreren. Omdat Elham Hamdoui inmiddels het balbezit van Ayers heeft uh, heroverd. En via een korte interceptie van Eno, Soleimani en Van der Wiel. Die dan mag opkomen aan de rechterkant. Nu 10, 15 meter over de middenlijn. Besluit om maar weer terug te spelen naar Eno. Dan weer Van der Wiel. Ja, het is moeilijk hoor. Om voorwaarts steeds de vrije man te vinden schuift in. Dan snel de Jong. En dan Blind, die nu de middenlijn oversteekt. En Eriksen er weer vindt. Eriksen er weer terug naar Blind. Want Anderlecht heeft zich behalve Lukaku met 10 man dus achter de bal opgesteld. En eh, de opdracht te geven aan Ajax. Nou ja, vind dat gaatje dan maar. Maar daar moet je niet te lang over doen. Want dan zorgen wij dat je niet meer verder kan. Gillette deed dat in dit geval. Had dan gehoopt dat Wasilewski het balbezit voor Anderlecht zou consolideren. Dat gebeurt niet. Bal gaat over de zijlijn. Blind gaat ingooien voor Ajax. 29 minuten gevoetbald. Het is nog altijd 0-0. Beide ploegen van een uh, wat onstuimige openingsfase zijn wat meer in de zoekfase beland. Episilio met de voorzet. Hij dreigde er althans even mee. Wasilewski stonk er in ieder geval in, maar hij kiest toch voor de breedtebal richting El 1-0 even ingespeeld Daar achterin en dan is Van de Wiel mee naar voren gekomen over rechts. Het stapt nu het uh, strafzoekgebied in. Althans, daar leek het even op, maar daar wordt de voet dwars gezet door de Canoe. en gaat dan met bal en al over de zijlijn. De canoe is de man die de bal als laatste uh, raakt. En dus kan Van der Wiel weer gaan gooien richting Suleimani. Die loopt achter zijn tegenstander. En dat heeft Van der Wiel liever niet. Die heeft liever iemand die, die gewoon even kan aanspelen. El Hamdoui komt een handje helpen. 1-2 met Van der Wiel. Dan gaat de bal opnieuw over de zijlijn. Nu via El Hamdoui. En dan mag Lesjak gaan gooien. Dat uh, mag hij doen, maar Ajax houdt wel uh, zeg maar de posities voorin even bezet. Het nu toch wel druk op die laatste verdedigers van Anderlecht. Dat uh, net als Ajax liever niet de lange bal hanteert, maar gewoon voetballend via het middenveld. Lees Besoufa. probeert aan uh, voetballen toe te komen. Nu gaat er wel een uh, bal over de grond naar Lukaku, die wat moeite heeft met de aanname. Waardoor het uh, Brusselse balbezit alweer ten einde is. Na een half uur spelen, 0-0 de stand. En Deli Blind wat ruimte heeft om aan de linkerkant in elk geval richting de middenlijn te gaan. Ja, dan gaat uh, El Hamdoui naar de bal en gaat... Uh, Blind kiezen voor een bal de diepte in. Communicatiestoornis dus. De zit over naar Anderlecht. De Belgische ploeg die hier afgelopen weekend met 1-0 won van Cercle En het enige doelpunt van de wedstrijd. die verder wat teleurstellend verliep. gemaakt door Bouzoufa. die na die wedstrijd ook nog eens een oproep deed. Daarover straks meer. Want Ajax verovert de bal op het prutsende Anderlecht. En Sulemaan gaat richting Proto. Maar Proto doet wat Stekelenburg net ook al deed. Spelers die rechtstreeks op de keeper afgaan. worden tot nu toe een halt toegeroepen door de doelmannen. Ook Proto dus nu. Tegen Sulemani en wat zei Besoufa, niet fluiten publiek. We hebben jullie nodig. Ja. Nu misschien had hij even gewild dat uh, Rocky ging fluiten. Omdat hij uh, over het been van uh, ajax ziet ging. Maar Ajax heeft gewoon de bal en mag ook gewoon door. Episilio over de linkerkant. Tegenstander voorbij. Wasilewski is dat dan de volgende. Maar hij wil een voorzet geven. Er is alleen niemand. En dus de bal over de achterlijn is het maximaal haalbaar. Uh, doe maar een corner. dan. Uh, heb je in ieder geval nog iets El Elhamdawir was nog onderweg richting de eerste paal. Dat duurde allemaal nog veel te lang. Terwijl wij nog even kijken naar de herhaling. Er zat nog een ander legbeen tussen. Volgens mij was het van Juhas. die keeper Proto nog even kwam helpen. Bij die kans die zojuist kwam voor Suleimani. Nu de corner voor Ajax. Vanaf de linkerkant komt die bal voor richting Proto. dan ligt hij er ineens in. En dan staat Ajax voor met 1-0. En is het al de wereld de centrale verdediger die het doet. Hij is er trots op. Hij laat het even zien. Dit is mijn shirt. Het Ajax-shirt. En Ajax staat voor na twee. 32 minuten voetballen uit die corner die daar komt vanaf de linkerkant. Uitstekend naar voren gekomen van al de wereld. Goed voor zijn man. En uh, zo maakt hij de 0-1. In uh, Brussel tegen Anderlecht. En is Proto voor het eerst sinds maanden weer uh, gepasseerd. En dat zie je ook aan hem. Die is er goed ziek van. En uh, we zien de boer even een slokje nemen. Even kijken in de herhaling wat daar dan precies gebeurt. Hij doet dat gewoon uitstekend van redelijk ver ook. wereld goed die bal tegen zijn kruin. En dan is uh, heel de Anderlecht defensie volkomen verrast. Proto staat volkomen verkeerd. Die wacht eigenlijk op zijn doellijn af wat er dan precies allemaal uh, gaat gebeuren. Nee, die was onderweg naar die bal waar wereld uh, uiteindelijk zijn hoofd tegenaan kreeg. Daardoor Proto volkomen uit positie Ajax leidt. In Brussel tegen Anderlecht. 1-0, doelpunt Alderweeld. Ik keek even kritisch naar degene die Alderweeld moest bewaken. Dat was Canoe. De man dus met het colletje. Dat is het verschil tussen Lukaku en Canoe. En ja, die was daar toch niet heel erg met Alderweeld bezig. Was wel naar hem onderweg, maar hij stond echt helemaal vrij. En Tobi Alderweeld doet dus wat hij wel vaker doet dit seizoen. Dit is namelijk als een derde Europese doelpunt. En zo is hij bij Tijdenwijlen nog eens belangrijk voor Ajax. Zie je bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Milaan. Waarin hij ook een prachtige goal maakte. Ajax dus op een 1-0 voorsprong. Net als op 1 oktober 2009. Nu vasthouden. Maar Lukaku heeft de bal inmiddels voor het Ajax-strafsroepgebied. Zomaar gekregen van Van der Wiel. Ingrijpen van Fortonge En dan gaat Canoe op jacht naar de bal. Maar loopt hij dan zo'n beetje over Eno heen. Die twee hebben het nu ook gelijk met elkaar aan de stok. Maar dat komt er eigenlijk meer door. Omdat Canoe de bal nog even meeneemt. En dat er een vrije trap tegen hem is gefloten. Rocky zegt tegen Eno. Doe jij nou maar rustig aan. Ik bepaal echt wel wat er mag en niet mag. En als ik het zat ben, dan ga ik wel tegen hem tekeer. Vrije trap is inmiddels door Ajax genomen. Al De man is dus van het doelpunt naar Fortongen. de twee Belgen achterin en laat zien. Dat men in dit stadion niet blij is met elke Belgische goal. <laughs> nee, inderdaad. En, uh, ik vind het trouwens knap dat jij kan zien dat dat college het verschil is vanaf hier. Ik heb dat niet zo, uh... Dus noemen we maar niet voor niets arendsogen. Ja, <laughs> precies. <laughs> uh, Proberen Stekelenburg. De bal in de richting van uh, Blind. Die maakt een overtreding. Anderleg mag door via Boussoefa. Oh, goed schot zeg. goede redding ook van Stekelenburg. Zomaar ineens splitsend. Anderleg over die rechterkant. En dan krijgt Blind alsnog de gele kaart. Dus zou je kunnen zeggen heeft Rocky het goed gedaan. Ook net tevredenheid van iedereen die hier voor de Belgen is. Want Blind maakte inderdaad de overtreding. Alleen kon Anderlecht doorlopen over die rechterkant. En via Boussoufa uitstekend die kans krijgen. goede steekpaas. en ook goed ineens gekozen voor het schot van Boussoufa. De redding van Stekelenburg is al niet minder. Corner voor Anderlecht. Een situatie waar zojuist Ajax uit scoorde we zeven opletten. Want voor je het weet heb je een soort kopietje terug. Je speelt tenslotte tegen een kopietje van jezelf zo ongeveer. Bal richting de tweede paal. Gaat helemaal het strafschopgebied uit. Niemand zit er dan uiteindelijk aan. Soleimani achter de bal aan. Maar die krijgt daar wat uh, qua loopactie nog nodig te verwerken van Lesjak. Krijgt ook een duwtje althans. Zo doet hij het voorkomen. Maar Anderlecht mag gewoon doorgaan. Rocky is niet de meest kinderachtige scheidsrechter vanavond. En uh, dus kan Anderlecht gewoon uitverdedigen. Dat doen ze via Gillette, die nog op eigen helft de bal maar weer terug speelt naar de centrale verdedigers. En Biglia, die als een soort zol op de deur fungeert. En ook nu centraal achterin eigenlijk staat naar Boussoufa, die echt overal is. Dan weer eens een corner neemt, dan weer eens eentje weggeeft. En zo lijkt het wel alsof Anderlecht met 10 Boussoufa speelt. Hij is het nu ook een beetje zat, want hij ziet weinig beweging bij zijn medespelers. Heeft de bal nu in de as, hij ziet dat Leschak diep gaat aan de linkerkant in het schafschroepgebied. Lage voorzet, Lukaku bij de eerste paal, maar samen met al de wereld. En wie heeft de bal dan als laatste geraakt? Ik dacht Lukaku maar de scheidsrechter zegt het is Alderwereld. Het zal zijn zorg zijn. Er komt wel een corner aan zometeen voor Anderlecht... die Boussoufa nu vanaf de linkerkant gaat nemen. Maar dit was een goede paas van Boussoufa op Lesjak, Lage voorzet en dan uiteindelijk Lukaku bij de eerste paal net niet gevonden. Maar Anderlecht, dat is ook gewoon een goede ploeg. Kan gewoon goed voetballen en dat laat men hier zien. Het klappen is voor Boussoufa die dus een corner gaat nemen vanaf de linkerkant namens Anderlecht. Goed verdedigd ook van Alderwereld, waardoor die corner dan uiteindelijk wel ontstaat. Maar toch... Uh... Hij heeft in ieder geval die bal in eerste instantie tegengehouden. Komt die corner. Ook goed ingekopt. Net over de goal gekopt. Volgens mij is dat door uh, Juhas Ook al zo'n verdediger. Die regelmatig scoort in dit soort situaties. Hij heeft er ook al uh, twee gemaakt in uh, dit Europa Cup toernooi. Maar uh, hij kopt nu een metertje over. Daar waar wereld een paar minuten geleden doeltreffend was. De uittrap van uh, Stekelenburg. Uitstekend richting van de wiel. Vertongen dan. Uh, even de ruimte. Halverwege de eigen helft. Uh, omdat uh, Anderlecht zich weer uh, terugtrekt. Maar opnieuw geen beweging voorin uh, bij de Ajax. De Eriksen draait goed weg bij zijn tegenstander Gillette. En dan uh, de ruimte zoeken aan de linkerkant. Ebesilio blind gaat eroverheen. Krijgt nu de bal. Moet dan de voorzet gaan geven. Doet hij ook richting de tweede paal. Daar is alleen niemand. Soleimani moet daar nog komen. Proto laat hem lopen. En is het Lesjak die de bal uiteindelijk wegwerkt. Maar die doet dat in de voeten van uh, de Jong. En dan is uh, Soleimani geen buitenspel. Zoekt de druk op. De Jong nog een keer. Breedte gezocht bij Ebecilio. Ebecilio, zo, die gaat zo de drukte in. Er gewoon zes spelers veranderd Anderlecht. En dus moet Ajax even achteruit. Sibio beseft zich dat net op tijd. En dus houden de Amsterdammers gewoon balbezit. Dan kunnen ze opnieuw aan de aanval beginnen via Van der Wiel. Van der Wiel kort met Erikse. Kaatsje de Jong. En dan wordt El Handoui weggestuurd door de Jong. Dat gebeurt allemaal een meter of tien voor het strafschopgebied. Maar die bal is te hard voor uh, Monier El Handoui en uh, Proto. Nu dus even moet wennen aan het feit dat er een 1 staat bij de tegenstander. Dat heeft hij al zo lang niet meer meegemaakt. 5 december geloof ik. Kreeg hij zijn laatste goaltje tegen. En uh, nou, uh, ja, ga er maar eens aan staan om dat weer eens even te verwerken na zo'n hele lange tijd. Anderlecht is op jacht naar de gelijkmaker. En Ajax zal ongetwijfeld willen profiteren straks van de vrijheid die er misschien wel komt op het veld. In de drift van Anderlecht op jacht dus naar die gelijkmaker. Biglia in de middenseerkoort. Verplaatst verplaatsen naar de rechterkant waar Wasilewski doorloopt. Maar de kopbal van Lef Wasilewski eigenlijk tot niets leidt. Ja, even balbezing maar Die wordt dan veld te huid door Eriksen. Via de deen gaat de bal over de zijlijn. Anderlecht gaat via Wasilewski gooien aan de rechterkant van het veld. De bal gaat naar Suares. Maar Forton zit ertussen. er tussen. En dan is er ruimte voor Ajax om eruit te komen. En Vertongen probeert het even zelf, dwars door het midden. Dan kan Ajax zo doorlopen wat over de linkerkant. Er het geen buitenspel voor El Hamdoui. Maar Proto, die let er goed op. Hij was zo'n beetje de enige die nog wat kon doen aan die Ajax aanval. Die bij El Hamdoui terecht kwam. En Proto deed het uitstekend. Bal over de zijlijn. Daarmee is het gevaar weg. Maar ineens daar, dankzij die kluts bij Vertongen kon Ajax zo doorlopen met vier man. Maar was Proto dus degene die als eerste bij de bal was? Kanu heeft hij inmiddels overgenomen voor Anderleg, Biglia. En de breedte gezocht naar de Gillette. En dan de diepte bij Boussoufa, De, de man die overal te vinden is. Het voorzetje van hem wordt rustig opgepakt. Door Stekelenburg. En dan is er uiteindelijk niks aan de hand. Er was ook geen hulp voor Boussoufa daarvoor in bij Anderlecht. En dus moest hij wel iets proberen. Maar een beetje op van Persie-achtige wijze had hij kunnen schieten. Maar ja, er is maar één van Persie in. Die heet toevallig geen Boussoufa. Die speelt hier niet vanavond. Die was gisteren aan de beurt. Dus Ajax mag eruit gaan komen. Over de rechterkant dus dat bij Van der Wiel. Nee, via al de wereld. Nu Van der Wiel. Nu Van der Wiel. En terug naar Maarten Stekelenburg. Die dan met een lange peer naar voren, hij mag dat namelijk wel, probeert om El de te bereiken. Ja, El Handoui wordt bij het spel gegeven. Dus kan anderleg met nog een minuutje of 6,5 tot aan de rust het balbezit weer hebben. Met Gillette, met Wasilewski. Wasilewski speelt tegen Ebicilio aan en dan mag de pool gaan ingooien. Ik weet nog dat op 1 oktober 2009, laatste keer dat we het over die wedstrijd hebben... dat deze Wasilewski getoond werd aan het publiek. Op de krukken leunend, want toen was het net eigenlijk twee weken geleden... dat hij een trap had gekregen van Wietzel, de man van standaard luiken. Dacht eigenlijk iedereen dat hij voortaan voetbal invalide zou zijn. Testen bijzonderder. Is Het uh, bijzonder is het dat hij nu toch weer aan de rechterkant staat daar bij uh, Anderlecht. Deze uh, pol die nog wel wat houterig oogt. Maar wat wil je na zo'n uh, zware blessure? Ondertussen zijn we in minuut 40 en gaat Anderlecht de vrije trap nemen via... Boussoufa. Boussoufa. Ja, ja. Want Boussoufa doet alles als de bal stil ligt. Mag hij alles bepalen. Iedereen op de rand van het stafsgebied komt die bal richting tweede paal. Weggekopt achterin door Alderwereld en opgevangen daar door Eriksen. En die de bal dan naar voren toe. De bal gaat uiteindelijk waarschijnlijk over de zijlijn of gaat die daar tegengehouden worden. Hoe dan ook. Leschak is degene die de voortzetting doet. Het zijn met zijn handen dan wel met zijn voeten. Hij doet het uiteindelijk met zijn handen richting Proto, de doelman. En dan kan Anderlecht er weer uit gaan komen. Dat doen ze via... Ja, Gillette de middenvelder. En uh, breedte gezocht bij uh, Juas. Die schrikt zich rot dat hij daar de bal krijgt. En uh, geeft hem dan maar zo gauw mogelijk uh, door aan de volgende. Dat is, uh, je zou bijna kunnen zeggen, uh, natuurlijk Boussouva, maar dat is hem niet. Dat is Suarez. En dan komt de bal weer terug bij uh, Biglia. Die doet dan heel slordig, die bal uh, in de breedte. En daar zit Eriksen tussen, maar het is maar heel even. Anderleg kan gewoon door uh, voetballen. Gillette, tekort. Maar Eriksen nu wel een beetje half halfweer ertussen. Net niet genoeg. Biglia brengt dan redding. Juas zorgt voor de rust bij Anderleg. als die bal helemaal terug naar proto. Het geeft wel aan dat uh, de verdedigers kwetsbaar zijn op het moment dat ze onder druk komen te staan. Want dan weten ze echt niet meer wat ze uh, moeten doen. Hier in dit Constant van de Stokstadion. Waar Canoe het balbezit heeft voor Anderlecht. Rond de middenlijn. dan aan de linkerkant. Lejac gevonden, dat is een man die graag opkomt. Dat hebben we met enige regelmaat gezien. Nu ook niet meer weten hoe hij naar voren moet. Ja, hoe het dan verder moet. Dan maar kiest voor Biglia. Terug dus. Centrale verdedigers weer gevonden. In dit geval Masouk. Dan naar Wasilewski. Die staat aan de rechterkant. Lukaku aanspelen in de spits. In een duel met Vertongen. Nou, dan gaat Lukaku wel naar de grond. Maar schrijft, zegt Rocky. Ziet geen overtreding in datgene wat Vertongen. Tongen deed. En dus, al de wereld die nu Soleimani wegstuurt. En dan komt Proto helemaal de goal uit. En een meter voor zijn strafschopgebied kopt hij de bal vallend. Ala Bebakhuis in zijn goede jaren over de zijlijn heen. Ajax mag ingooien, heeft dat inmiddels gedaan. En El Hamdoui heeft de bal. Alhamdoui, Even de bal ophalen. Even voelen weer bij Blind. En dan uh, het steekballetje van Blind komt niet aan bij Alhamdoui. Er zit Wasilewski goed tussen. Tussen twee ajax in. Het is niet de meest begaafde voetballer, Wasilewski, Maar hij komt er goed uit. Lukaku ingespeeld. Daar zit uh, dan Vertongen goed bij. Die heeft hem van tevoren gezegd. Ik heb even op de training bij het uh, Belgisch Nationale Elftal uh, gekeken hoe je dat doet. Lukaku verdedigen. En dat heeft hij nu dus uitstekend nagedaan. Want uh, hij zat er even goed tussen. Wel nog steeds balbezit veranderlegd via Lesjak. En dan uh, Biglia nog maar weer eens uh, een uh, 1-2 was de bedoeling. En via veel omwegen komt Biglia dan toch nog weer in, uh, in balbezit. En is het Suarez uh, met de voorzet richting de tweede paal. Maar naar wie eigenlijk? Daar is Gillette. Maar die is wat laat. En dus gaat de bal over de achterlijn. Gillette zag wat later die bal daar kwam. En dat er geen Ajax-ziet in de omgeving was. Dus had Gillette als hij op tijd was geweest daar een kans gehad. Maar dat was wel een hele dikke vette als. Want na 42 minuten staat het gewoon 1-0 voor Ajax. In het constant van het stokstadion. En mag Stekelenburg de doeltrap nemen. Het verwachtingspatroon rond Lukaku is groot. Hij is pas 17 jaar... Maar toch uh, denkt men uh, te zien dat er een dipje zit. Dat hij uh, niet meer zo sterk is als dat hij was. En dat wordt volgens de kenners verweten aan het feit dat hij tweede was. Bij de voetballer van het jaarverkiezing. Hij moest hij laten aan Barak Besoufa. En hij is daar uh, toch meer door gekrenkt dan uh, dat uh, menigheen denkt. Dat uh, denken tenminste de mensen die het kunnen weten. Paul van Himst, oud-Belgisch aanvaller. En Erwin van den Berg, spits ook van Anderlecht geweest en van het Belgische elftal. En die hebben eens gekeken naar Lukaku. En die vinden hem wat futloos spelen. En die vinden hem niet meer zo nadrukkelijk aanwezig als dat hij dat was... in. De, de tijd dat hij doorbrak. Misschien dat hij ook wat toe is aan rust. Hij is pas 17. Oh, Gillette. Die gaat daar even in de fout zeg speelt die bal op eigen helft. Zomaar in de voeten van Soleimani. Dan gaat Soleimani naar de buitenkant. En moet hij met een overtreding gestuurd worden door Wasilewski Natuurlijk wordt daarvoor gefloten. En komt er een vrij trap voor Ajax. Een meter of 10. 15 over de middenlijn. Oh, die zal genomen. Richting blind. Eriksen even in de achteruit. Even een dubbele combinatie met Blind. Doe maar drie dubbele combinatie. Eriksen nog altijd. Die op, op richting de eigen de wereld van de wiel aan de rechterkant met alle vrijheid. Aanname is goed. Kan hij doorlopen. Heeft hij wat ruimte. Vindt inmiddels Suarez tegenover zich. Dus moet hij achteruit richting Alderwereld. Helemaal achteruit richting Stekelenburg en die wordt geen voet dwars gezet. Die kan daar rustig met de bal aan zijn voet blijven staan. Vertongen moet even opletten of Lukaku zin heeft om hem de voet dwars te zetten. Om überhaupt in de buurt te komen, dat doet hij niet. Al de wereld diepe bal, aardig. Ebisilio even naar de rechterkant uitgeweken, moet er dan achteraan. De bal blijft sowieso binnen, dus moet Lechak daar ingrijpen. Doet hij prima en dan de bal breed gelegd richting Masuk. Een van de twee centrale verdedigers bij Anderlecht. En die zoekt dan op zijn beurt vervolgens de diepte richting Lukaku. Maar die wordt bij lange na niet gevonden, daar zit Blindgoed tussen. Blind El Eriksen, mooi driehoekje. Blind weer terug. Dit gebeurt allemaal rond de middellijn. Eriksen op de middellijn gevonden. In de as van het veld. Eno, Eriksen. Zo laat Ajax de bal even snel rondgaan. Met Blind. Met El het Blijft maar goed gaan. Nu op de helft van Anderlecht. Dan Soleimani. Uitgeweken naar de linkerkant. Weer terug naar Blind. En dan levert Blind in bij Wasilewski. En is het mooie positiespel van Ajax even voorbij. Lukaku neemt over. Biglia. En dan Boussoufa. Ja, dan is het alarmfase 1. Maar hij is nog helemaal aan de rechterkant. Achtervolgt de Eno, Ter hoogte van het strafstomgebied. Lukaku gevonden. Lukaku wil met een actie langs de. Blind. Dat lukt niet, maar uh, dan maakt Boussoufa de overtreding op Blind. Bij het uitverdedigen van de linksachter van Ajax. En krijgt Boussoufa een gele kaart. Daar waar eerder Blind al op de bond ging, krijgt nu Bartek Boussoufa geel voor Anderlecht. Je hoeft niet uh, te kijken waar het verwachtingspatroon ligt van uh, de Belgen. Want elke keer als Boussoufa aan de bal komt, gaat iedereen staan. En als uh, Lukaku aan de bal komt, gaat iedereen staan. En bij alle anderen blijft iedereen keurig zitten. Dus die twee zullen het uh, moeten doen voor uh, Anderlecht. Dat verwacht althans iedereen uh, hier. En nu die gele kaart. Vrije trap inmiddels genomen door Blind. Eén minuut extra tijd krijgen we erbij. Die ene minuut is inmiddels al een seconde of tien ingegaan. En Stekelenburg grijpt die ene minuut aan om eens lekker te wachten. Met die bal aan zijn voet op een metertje of 15 van zijn eigen goal. En dan vervolgens maar Blind aan te spelen. dan krijgt hij hem weer lekker terug van Blind. Ajax denkt die ene minuut krijgen we wel vol met die 1-0 voorsprong. En dan is er in ieder geval niks aan de hand. Breed gespeeld. Richting van de wiel, maar een beetje te hoog. Bal boven op zijn kruin, over de zijlijn. En dan kan Anderlecht toch nog één keertje gaan aanvallen. vlak voor de pauze. als ze die ingooi hebben genomen. Dat. Uh... Ja, dat zal nog een seconde of twintig zijn, denk ik, voordat er gefloten wordt tot aan de rust. Nog wel uh, Mazouk, die dat stapjes naar voren doet. Oh, aardige bal geeft richting het strafstopgebied waar Boussoufa en uh, Alderwereld naast elkaar liepen. Alderwereld uiteindelijk in eigen strafstopgebied de bal op zijn hoofd krijgt. Ebicilio, nu degene is die ontvangt in de middencirkel, maar ja, denkt dat hij heel veel tijd heeft. Maar uiteindelijk te maken krijgt met de verdedigende actie van Gillette. En uh, de scheidsrechter denkt, ja, dit is geen correcte sliding En Gillette krijgt een gele kaart of niet? Nee, die krijgt hij dan niet. Maar hij krijgt en een vermaning van Rocky. Ajax vliegende mag dus nog een vrije trap nemen. Nee, het was een vliegende tackle. Het is nu rust, overigens. Vrij rusten met een 1-0 voorsprong voor Ajax na 45 minuten. Een corner was het voor de Amsterdammers vanaf de linkerkant. Goed geanticipeerd door Tobi Alderwereld. Hij kopte de bal achter Proto. Daarom dus Ajax. Berust 1-0 voor tegen Anderlecht. Drie wedstrijden dus met Nederlandse clubs vandaag straks. Lille tegen PSV. Die wedstrijd begint om 5 over 9. En vanmiddag speelde FC Twente in Moskou. En dan pakte het goed uit voor de ploeg uit Enschede. De Europa League wedstrijd tegen Ruben Kazan werd gewonnen met 2-0. Tot zover de koele cijfers. Nu de omstandigheden, want daar was veel over te doen de afgelopen dagen. De temperatuur daar in Moskou schommelde rond het min 20 graden. En bij min 15 mag er van de UEFA niet gespeeld worden. Maar een kwartier voor de aftrap werd er nog een thermometer gevonden... die precies min 14,6 graden aangaf. En dus werd er gespeeld. Dr. Geki Meijns van Twente was en is er, er niet mee eens. Nee, ik denk dat het niet de verantwoorden was om te spelen. En op dit moment uh, is het natuurlijk wel zo dat het voor ons goed uitgepakt heeft uiteindelijk. Maar we weten natuurlijk niet wat de gevolgen voor morgen en overmorgen zijn. Want hoe waren de spelers er naartoe, na, na de wedstrijd? Kijk, als je wint, dan uh, wordt, is het altijd wat makkelijker te verdragen. En, en, er waren een aantal jongens die koud hadden. Met name de keeper heeft het zwaar gehad, want die stond natuurlijk veel stil. Uh, maar goed, wat ik al zeg, als je gewonnen hebt, dan is de sfeer toch anders dan dat je zou verliezen of gelijk spelen. Maar als we echt uh, heel objectief blijven kijken, dan is het uh, met deze temperatuur niet verantwoord om, om te voetballen. Heb je al spelers gezien uh, wat er mee aan de hand kan zijn op dit moment? Nee hoor, ze hebben uh, een aantal spelen had wat een kuchje. Nou ja, dat kan ook zijn dat het net na de wedstrijd is. Dan moeten we gewoon even uh, aankijken de volgende, de volgende uren en de komende dagen. Maar je zegt uh, het was eigenlijk onverantwoord om te spelen. Waarom is er dan door Twente wel toestemming gegeven om te spelen? Nou ja, we werden onder druk gezet door de UEFA. We moesten spelen en anders had het, gevolg, had het sancties tot gevolg. Dus ja, dan kun je kiezen van uh, niet spelen. En dat was natuurlijk een, een grensgeval. Hè? Wij, wij gingen ervan uit dat het min 20 zou zijn. Er werd gemeten door uh, één thermometer min 17 of min -17 17.5. De andere thermometer bleef staan op 14.6. Ja, zei... Volgens mij was dat de thermometer van de UEFA. Die op 14.6 bleef staan, ja, ja. Of hier van het stadion in ieder geval. Ik weet niet of het van, van de UEFA was geweest, is geweest. Maar kijk, dat hebben ze als, toch als richtlijn genomen toen. Heb je risico genomen? Uh, ik denk dat uh, als het uh, in de loop van de wedstrijd echt uh, niet goed gegaan was... dan had ik, uh, had ik zeker nog ingegrepen, ja. Want daarmee zeg je indirect dat er dus risico's waren door te spelen. Ja, ja ik, uh, wat ik al, ook al in, voor deze wedstrijd gezegd heb gezegd... ik heb ook geen ervaring met deze temperatuur. Je weet nooit precies welke risico's je neemt. Maar ja, ik denk dat je de risico's... en ook de dokter van uh, Kazan heb ik voor de wedstrijd gesproken... en die zeggen, this is not good for the, for the boys... Met andere woorden, de UEFA heeft gewoon gespeeld met de gezondheid van spelers. Nou, in nog wel, ze hebben er geen respect voor gehad. En ze dragen respect uit in hun logo. En ik vind dat je dan ook respect moet hebben voor de meningen van artsen en van de gezondheid voor de spelers. Gaat dit nog van jullie uit gevolgen hebben richting de UEFA? Ik heb geen idee hoe de club daarin reageert. In ieder geval nu ziet het eruit dan uit dat iedereen gezond is. Dat is het allerbelangrijkste, buiten de 2-0. Ik denk dat het, euh, zoals het op de eerste ogen lijkt, dat het allemaal euh, gelukkig meevalt. Dus euh, we gaan rustiger werken naar zondag weer. In elk geval een uitgesproken mening. Dr. Geki Meins van FC Twente. Ze sprak met de verslaggever daar Andy houtkamp. Dan naar het sportieve gedeelte. Twente won dus met 2-0 van Ruben Casando. Goals in de tweede helft van de Jong en Wisgerhof. En die houtkamp sprak in de katakombe met een van de Twente-spelers. Ik zou bijna zeggen Brama! Het was koud, hè? Ja, het is een koud kuntje om hier te winnen, maar nee, het was natuurlijk, uh, de omstandigheden waren natuurlijk heel slecht. En, uh, eigenlijk hadden we ook niet mogen spelen, vind ik, maar goed, dat moest, moest toch. En, uh, we zijn het veld op gegaan met, uh, met het doel om in ieder geval niet te verliezen en een resultaat te halen. En dat je dan 2-0 wint, is natuurlijk fantastisch. Vertel even wat er gebeurde een half uur voor de wedstrijd. Jullie komen het veld op, maar je weet van niks. Nou ja, we wisten dat we gewoon moesten spelen totdat we wat anders zouden horen. Dus uh, je moet gewoon je voorbereiding doen totdat je iets anders hoort. En dat is het eigenlijk. En, uh, Natuurlijk is het heel onzeker en je, je gaat de ene kant een beetje vanuit dat het afgelast wordt omdat het eigenlijk niet te doen is. Aan de andere kant uh, weet je uh, dat u van heel graag wil laten doorspelen natuurlijk omdat er anders uh, bijna geen andere optie was. Dus, uh, Kun je, ook... je zeggen hoe dat voelde, onder min 17? Wat, wat gebeurt er dan met je lichaam? Nou ja, je, je ademt gewoon heel erg koude lucht in en dat is vervelend voor je, voor je luchtwegen. En, uh, voor de rest moet ik zeggen dat ik, uh, dat ik niet heel veel last van heb gehad. Een beetje met mijn kind wat koud, maar voor de rest viel het eigenlijk wel mee. En, uh, maar goed, het is gewoon gevaarlijk om met deze temperatuur te spelen. Dus het had eigenlijk niet door moeten gaan. Ja, denk je dan niet bij jezelf van ja, maar mijn gezondheid gaat boven alles? Nou ja, goed, natuurlijk hou je daar wel een beetje rekening mee. Maar ja, als er gespeeld wordt, dan wordt er gespeeld. En uh, dan kun je wel piepen, maar dit heeft geen zin. Ja. Heb je nog iets bij je medespelers gemerkt van uh, dat ze er meer moeite mee hadden dan jij? Nou ja, goed, de jongens die niet uit Nederland komen, die hebben gewoon wat meer moeite daarmee. Dat is logisch. En, uh, je zag het gisteren op een training, uh, Douglas en Rosales hadden het heel lastig met de kou. en ik uh, moet zeggen dat ze daar vandaag eigenlijk uh, vrij goed doorheen zijn gekomen. Achteraf, want we hebben het helemaal niet over de wedstrijd gehad. Je wint met 2-0. Nou, nee, heb ik het wel even, even genoemd nog. Maar ja, koud kunstje. Maar toch, eerste helft heel moeilijk. Dan ja, vroeg nee, ik me af, he, dan, dan wordt het rust, hè? Je hebt de eerste helft, laat we eerst even de eerste helft nemen. Die heb je heel moeilijk. Ja, nee, klopt. We, we, we lieten ze eigenlijk te veel voetballers stonden te ver van de man af. Ze had heel veel positiewisselingen. We vonden goed de man uh, tussen de linies, vond ik. En de uh, tweede helft hebben we wat meer druk gezet. En dan zie je dat wij wat lekker erin komen. Dat zij wat moeilijk, moeite hebben... En op het eind vond ik ook dat zij conditioneel wat minder waren dan wij. Dus uh, allemaal ja, al heeft het tot een goed resultaat geleid. Wat heb je in de rust gedaan? Opwarmen, nieuwe kleren aan, zodat het niet nat is. En als je het met, uh, met natte kleren naar buiten gaat, tweede kan het opvriezen. En dat was niet de bedoeling. Nee, niet echt. Niet echt. Uh, nog een bad genomen? Nee, nee, nee, nee dat niet. Uh, kijk, uh, tuurlijk is het heel koud, maar je bent wel heel bezig. Kijk, we zijn met, uh, met één been erin, maar de andere been moet nog wel. Uh... Er moet nog wel er, erbij komen. Dus we moeten volgende week niet denken dat het zomaar goed komt. Het is wel een gevaarlijke ploeg. En, uh, in maand uitwedstrijden zijn ze heel gevaarlijk, heb ik me laten vertellen. En, uh, ja, ze hebben gewoon een goede counterploeg. Dus we zullen niet uh, zomaar doorgaan. Dat was FC Twente. Dus in het koude Moskou. Dan uh, ander nieuws dat ons in de loop van de dag bereikt. De Sparta-legende Tony van Ede is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de Rotterdamse club vandaag bekend. Van Ede speelde tussen 1947 en 1964... meer dan 450 competitieduels voor Sparta... en was tweevoudig international. En aan de telefoon hebben we de coach van Sparta, Jan Eversen. Jan, goedenavond. Goedenavond. Jan, je had regelmatig contacten met Van Ede. Wat betekende hij nou voor Sparta? Nou ja, kijk... Je moet hem vergelijken met, uh, met spelers als Koemelijn, Jaak Zwart, die voor hun club, uh, dat zijn clubiconen, die een hele carrière bij één club spelen, uh, nooit naar een andere club verkassen, maar ook daarna hun club gewoon trouw blijven. He, als, als toeschouwer, als en maar ook als toeschouwer. Ja, dus, en, uh, dus je zag hem regelmatig ook? Ik heb hem de laatste tijd, zag ik hem niet zoveel meer, want het ging niet zo best meer, maar ik weet nog mijn eerste periode, elf jaar geleden, nou, zag ik hem eigenlijk na elke wedstrijd in de zo. En uh, ja, uh, dat was ook een hele moeilijke periode toen hij Sparta in verkeerde en hij was altijd positief. En uh, Jan, ik geloof erin, alles komt goed, weet je. Dat, dat, dat, dat, dat, ja, dat zijn mensen die, die zijn altijd positief. Ja, ja. dus het was niet een clubman die uh, ja, op dat moment met de kritiek begint op de trainer? Nee, nee, nee nooit. Allee, uh, dat is hetzelfde, kijk uh, als hij Tieners Boslaan meemaakt. Hè, die, dat zijn echte clubmensen en die zien altijd nog uh, de positieve dingen overal van. Hm. Je, dat, dat zijn geen negatieve dingen. He, maar dat zijn gewoon, ja, gewoon fijne mensen. Ja, hoort dat ook een beetje heel erg bij die club, bij Sparta, waar toch uh, in het algemeen uh, de mensen toch wel redelijk positief ingesteld zijn? Nou ja, kijk, uh, zeker bij de oud-Spartanen. Kijk, de, de, de, de, de mensen zoals Tony van Leeuwen, Tienus ja, dat zijn echte Spartanen. Die, die blijven altijd achter hun club staan. En dat zijn gewoon positief ingestelde mensen. Die, die, die, ook als het niet goed gaat, altijd positief leven. En dat, en dat zijn, ja, dat, dat is gewoon heel prettig uh, als je bij zo'n club werkt. Zeg, Jan, je bent ook nog hartstikke jong, hè? Uh, als voetballer heb je waarschijnlijk niet aan het werk gezien. <laughs> nee, nee, ik, ik heb meer de verhalen van, uh, van overleven. Maar dat is van mijn vader. Die heeft nog tegen hem gespeeld. En, uh, en ook volgens mij nog met hem gespeeld. Ja, en daar hoorde ik alle verhalen van dat het gewoon, ja, gewoon een geweldige speler was. Ja, wat was het voor speler? Uh, kijk, zijn bijnaam zeggen, al de dus Hij was speer en speersnel. Maar ook nog een keer met een geweldige mentaliteit. Maar vooral zijn snelheid was... Uh, was uh, ja, dat was zijn, was zijn kracht. En dan uh, snelheid, uh, ook nog een mooie passeerbeweging in huis? Ja, nou, kijk, het is een ander type dan bijvoorbeeld Moelijn. Dat de, was de dribbelkoning, hè? Ja, Koen was meer van de dribbel en van de passeeractie. En hij was gewoon... Ja, dat zei, zei Tienens Vosla wel. Dus ja, als ik een balletje had, ik speelde ik hem gewoon de diepte in en dat was Tommy al weg. Ja, en, en, en, en dat zijn, je kan hem vergelijken met, kijk, Saak was ook iets anders type dan Koen ja, maar, maar dat zijn mensen, ja, speer en speer sneller buiten spelen. Ja, type, type Mark, ja, Mark Overwachts uh, misschien wel. Gento bij, bij Reaal, weet je, dat ja. is snel. Maar type Mark Overwachts uh, misschien ook wel. Ja, maar, ik denk dat je misschien met hem, dan uh, was Mark natuurlijk een uh, rechtsbenen gespeeld aan de linkerkant. En hij was echt een rechts een buiten, maar, maar qua type, met snelheid en diepgang, ja, daar kan je misschien het best mee vergelijken. Ik heb begrepen dat hij ook echt zo'n man was die, uh, waarvan ze zeiden dat hij gewoon stijf aan de lijn vast zat, zo'n ja. krijtvoetballer. Als hij, als, hij, als hij klaar was met spelen, waren ze zijn schoenen helemaal wit van het krijt. Maar dat was vroeger natuurlijk, hè. dat, dat zei ze ook, ja buitenspeler, je schoenen moeten onder het krijt zitten. En, dat, dat, dat, dat zijn nog de echte oude buitenspelers die je natuurlijk steeds minder gaat zien. Wat was het hoogtepunt eigenlijk uit zijn loopbaan? Nou, ik, kijk, ik, ik heb op de cijfers Sparta natuurlijk. Ik ben natuurlijk in die cijfers in nog ineens geboren. Hè? Maar de call tegen Glasgow lees je overal in alle beslagen tegen Glasgow ineens. Die lopen tot de tijd 1-0, maar door ze een wedstrijd kregen. Een wedstrijd volgens mij is, uh, tegen het DWS in Amsterdam. Dus ik lees niet ze erin bleef in de eerste klas. Heb je een, een, een call gemaakt. En ja, dat, dat zijn de, de belangrijke doelbedoelingen die hij gemaakt heeft. Maar vooral Glasgow ineens is uh, uit 1-0. Met een doeven van Tony van Heelen, ja, dat, dat, dat lees je altijd, als je het over Tony leest, dan lees je dat altijd uh. En iets, als je daaraan terugdenkt, uh, waarschijnlijk ook iets heel bijzonders, dat landskampioenschap hè, 1959. Ja, Sparta is even in, in de betaalde voetbal één keer kampioen geworden in 1959. En ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat zie je altijd bij elke roving ja dan komen de kampioenen weer naar voren. Dat is, dat is, uh, ja, dat is natuurlijk het absolute hoogtepunt eigenlijk geweest, denk ik, van Sparta, kampioen van Nederland. En daar was Tony uh, natuurlijk... Uh, hè? Ja, dat, was gauw, dat, dat, was, dat zijn de punten. Dus, uh, nou Jan, ja. bedankt voor je mooie woorden. Ja, nou ja, ja het, is een, dat, uh, het is een groot verlies voor de club. En dat is uh, de rest van de, van de leeftijd. Maar je schrikt er altijd van als je zoiets hoort. Dus ja. we, we wisten dat het wat minder ging. Maar ja, Jan, we moeten eruit er ja, Jan ja. Evers was dat over Tony van Ede. En alles langs de land, Vogelaarwijk, deze wijk. Oh, dat weet ik niet. De Indische buurt in Amsterdam. Wij weten alleen dat deze wijk in de Volksmond Schotel city uh, wordt genoemd. Van probleemwijk tot prachtwijk. Ja, nou ja, probleemwijk. Luister naar de documentaire Vier jaar Vogelaar, een portret van de Indische buurt. Er zijn hier twee koffieshops. En uh, jongeren grijf hier soms ook gebruiken. Vier jaar vogelaar. Toen ik 36 jaar geleden begon, zat er één slot op de deur. Nu zit ik met tralies voor het raam. Zondagavond om 9 uur in Holland Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. U bent voordeelslager. Tunter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 Vanavond om 5 voor 9 in collegetour bij de NTR. Minister van Economische Zaken Maxime Verhagen. Aan de vooravond van de provinciale statenverkiezingen is het de ROP of de RONDO voor het CDA. Maxime Verhagen in de collegebank in gesprek met 400 studenten. Vanavond in collegetour om 5 voor 9 bij de NTR op Nederland 3. Geen genetische manipulatie, maar biologische landbouw. Kiespartij voor de dieren.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 Dit is Radio 1.